7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De burgemeester van Seoul is volgens Zuid-Koreaanse media dood teruggevonden in bosachtig gebied. Hij werd al vermist. Zijn dochter zou eerder een briefje hebben gevonden dat op een testament lijkt. De 64-jarige Park Won Soon was sinds 2011 burgemeester van de Miljoenenstad. Hij gold als een van de belangrijkste progressieve politici in het land. Zijn dood komt een dag nadat een voormalige ambtenaar van de stad een klacht had ingediend vanwege aanranding. De Amerikaanse president Trump hoeft zijn financiële gegevens... voorlopig niet openbaar te maken. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat het congres zijn gegevens niet krijgt. Wel moet Trump zijn boekhouding, inclusief belastingaangiftes... op termijn mogelijk vrijgeven aan de justitie in New York... dat onder meer onderzoekt of hij verboden steun uit het buitenland heeft ontvangen. Maar omdat Trump zich daartegen eerst nog mag verdedigen in een rechtszaak... blijven zijn financiële gegevens voorlopig geheim. Waarschijnlijk tot na de verkiezingen in november.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 De rekenkamer van Rotterdam plaatst vraagtekens bij de tientallen miljoenen... die de stad wil bijdragen aan de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Feyenoord. Volgens de financiële waakhond is er onvoldoende gekeken naar het publieke belang. Ook is er al meer aan uitgegeven dan de afgesproken 40 miljoen euro. Het Rotterdamse college is boos over de conclusies. Burgemeester en wethouders zeggen dat het publieke belang van Feyenoord City... volkomen duidelijk is. Ook ontkennen ze dat het budget al overschreden is. Het weer in een groot deel van het land is het grijs en regenachtig. Alleen in het zuiden breekt de zon soms door. Het is 15 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen eerst grijs en vooral in de noordelijke helft weer regen. Later wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. In het weekend droger en vaker zon. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 in Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord nog vijf minuutjes vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging neemt heel snel af.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 We'll yeah. so sweet